Drie uur. Het NOS-journaal. Lieselat Thomassen. Staatssecretaris Zelstra heeft het wetsvoorstel... voor het nieuwe systeem van studiefinanciering... naar de Tweede Kamer gestuurd. Zoals in het regeerakkoord is afgesproken... schaft het kabinet de basisbeurs in de masterfase af. Daarvoor in de plaats komt een sociaal leenstelsel. Het voorstel wordt alleen een uitzondering gemaakt voor studenten die voor september vorig jaar aan een meerjarige masteropleiding zijn begonnen. Zij houden hun basisbeurs. Volgens Celstra betekent het plan dat de uitwonende masterstudenten 3200 euro per jaar meer gaan betalen voor hun studie. Studenten die thuis wonen 1200 euro. De studentenbonden zijn kritisch over de plannen. De ISO vindt dat studenten steeds meer moeten investeren... terwijl daar geen beter onderwijs tegenover staat. De LSVB spreekt over de grootste bezuiniging... sinds de studiefinanciering werd ingevoerd. Nederlands Marokkaanse vrouwen hebben de laatste tien jaar steeds minder kinderen gekregen. In 2000 kregen Marokkaanse vrouwen nog gemiddeld 3,2 kinderen. Vorig jaar waren dat er 2,5. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dat te maken met de sociale positie van vrouwen van Marokkaanse afkomst. Steeds meer vrouwen van Marokkaanse herkomst die zijn hier geboren en getogen. Die zijn hier naar school gegaan. En die hebben ook verwachtingen van de toekomst net als de... Autochtonen Nederlandse meisjes. Uh, uh, ja, ze willen een baan, ze willen een carrière maken en dan kinderen. En om die combinatie te realiseren, ja, dan krijg je vaak wat minder kinderen en wat later kinderen. Nog steeds krijgen de Marokkaanse vrouwen meer kinderen dan Nederlandse vrouwen. Maar het verschil wordt steeds kleiner, omdat bij de Nederlandse vrouwen de omgekeerde trend zichtbaar is. Bij Nederlandse vrouwen is het gemiddeld aantal kinderen in 10 jaar gestegen: van 1,6 naar 1,8. Nederland heeft met de dood van balletdanser Rudy van Dantzig... een inspirerend choreograaf en groot man verloren. Dat zegt artistiek leider van het Nationaal Ballet Ted Bransen. Volgens hem heeft Van Dantzig ervoor gezorgd... dat het Nationale Ballet internationaal nog steeds veel weerklank vindt. Vriend en collega Hans van Manen noemde Van Dantzig... een zeer belangrijke man in de wereld van de dans. Hij heeft volgens Van Manen het ballet populair gemaakt in Nederland. Balletdanser Han Ebelaar werkte veel met Van Dantzig samen. En het bijzondere... Was dat hij natuurlijk uh, verschillende facetten van dans kon, uh, kon creëren. Hij deed uh, hedendaags uh, werk. Maar ook de, de grote klassieke balletten. Van Dantzig was al enige tijd ziek, ziek en overleed op 78-jarige leeftijd. In de Amsterdam Arena is de replay aan de gang van de bekerwedstrijd Ajax-AZ. De wedstrijd werd in december na 37 minuten gestaakt nadat AZ van het veld was gelopen. Dat was een reactie op de rode kaart voor doelman Esteban, die een Ajax-fan had geschopt die hem op het veld had aangevallen. Op de tribune zitten vanmiddag 20.000 kinderen. Alleen zij mochten er vandaag bij zijn van de KNVB. Eigenlijk ben ik voor Feyenoord, maar ik had gewoon geen zin om te leren. Dus ik ben meegegaan. Ajax bij Noord. Ajax bij Noord. Ajax. De winnaar van Ajax AZ vanmiddag kwalificeert zich voor de kwartfinale tegen de amateurs van GVVV uit Venendaal. Het weer in het midden en zuiden bewolkt en regenachtig, in het noorden af en toe zon. De temperatuur ligt rond 6 graden in het noordoosten en 9 in het zuidwesten.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 Jij luistert naar NOS Langs de Lijn massaal gezien de Twitterberichten. We gingen eruit bij een 1-1 stand. Kijken of er wat veranderd is in de arena bij Roen Elshoff en Bas Sikker. AZ was sterker, kwam voor het nieuws op 1-1. AZ bleef sterker en staat op een 2-1 voorsprong in de Amsterdam Arena door het doelpunt van Benschop. Terwijl nu Jansen van Ajax de kans krijgt en bijna de gelijkmaker. Het zou nog kunnen via Solimani. 2-2, nee. Hij schiet hem voor langs en dan wordt hij door Mooisander weggekopt na 34 minuten. Ademhalen. Waar waren we gebleven? Oh ja, 1-2. Charlie van Benschop. Prachtig weggestuurd door El. Met de buitenkant van de voetbal. Draait om twee verdedigers heen. Keeper Sillissen twijfelt. Moet komen. Blijft staan. Is automatisch geklopt. Benschop duikt op op de rand van het strafdopgebied. En schiet de bal achter de doelman. En AZ leidt. Hoekschop voor Ajax. Eriksen vanaf de linkerkant. Met nog ruim 10 minuten in de eerste helft. 2-1 dus voor AZ. Eriksen indraaiend getrapt en weggekopt door de doelbewaker Ben Schop, denk ik. Nee, het is Palsen die wegkomt. En als Ajax de bal op de zijlijn en dat lopen aan de andere kant van het veld en dan heeft gegooid, kan die ploeg beginnen aan een nieuwe aanval in een aantrekkelijke wedstrijd. Zo op de donderdagmiddag om half drie kaart er prima bij hebben. Twee ploegen die aardig spelen, die er een spektakel van maken toch tot nu toe met in deze fase van de wedstrijd een sterke AZ. En Ajax dat het lastig heeft in eigen huis. Dit belooft allemaal nog wat, overigens voor zondag. Als beide ploegen elkaar in de competitie opnieuw treffen, dan... In Alkmaar als Ajax gaat proberen te winnen. Denk ik. Want dat wil de Boer graag om het verschillende competitie terug te brengen. Tot twee punten. Dan had het in het voordeel van AZ dat dan wel? Eriksen aan de linkerkant van het veld. Nu gaat hij de actie aan. Daar verdedigt Maher mee. En heeft Eriksen zelf de bal als laatste geraakt. Daar begrijpt de Deen zelf helemaal niets van. Maar de ingooi is gegeven aan Rijnen. En uh, nadat hij de bal tegen het hoofd heeft uh, geschoten gekregen, een tweede bal. En die rustig oppakt, kan hij die ingewoord nu gaan nemen. Je zegt dat uh, terecht, Jeroen. Het is hartstikke een hartstikke leuke wedstrijd. Het is ook een uh, weliswaar andere, maar toch hele vrolijke sfeer vind ik in de Amsterdam Arena. Ik heb wel besloten dat kinderen lijkt me hartstikke leuk, maar 20.000 neem ik er niet. <laughs> <laughs> ik denk dat dat wel de les van Vervillig is. Uh, Sillesen heeft uh, de bal een loei gegeven en doet dat in de richting van Soleimani. Soleimani. Maakt een overtreding of is er gevlak voor buiten spel. Dat laatste is het geval. Soleimani kijkt naar de scheidsrechter. Hetzelfde doet de jongen. En bij Ajax kijken ze elkaar nu toch een beetje aan. Van wat is er gebeurd? We zijn toch de baas geweest de eerste twaalf minuten van deze wedstrijd. Daarna kwam AZ beter en beter in het spel. Met de 1-1 van Martens en daarna de 2-1 van Benschop. En dat was echt een prachtige aanval. Hij staat hier nu in balbezit voor Ajax-overtreding. Moisander, dat wordt dan de eerste kaart. Het is een hele nuttige overtreding van Moisander op de as van het veld. Want aan de andere kant stond Sulemani helemaal vrij. En als Moisander deze overtreding niet had gemaakt, had hij ongetwijfeld de bal ontvangen. Nu is het geel voor de aanvoerder van AZ. Maar is daarmee wel een levensgevaarlijke aanval gestopt. En dat is dus het nut van die gele kaart. Vrije trap dat nog wel voor Ajax, zeg maar halverwege de veldhelft van AZ. Achter de bal staat Christian Eriksen. Vier mensen van Ajax. Vijf zelf hebben zich verzameld in dat strafschopgebied. Ook Anita komt er nu bij. Zo kan Eriksen een klein tikje krijgt met de bal gaan lopen en zelf schieten. Oh. en daar komt de gelijkmaker via Siem de Jong. Die namelijk nadat Esteban de bal wel keert, een onbedoeld voor de voeten tikt van Siem de Jong. Die bij de tweede paal de bal binnentikt. Doelman zegt: is dat al in buitenspel voor Siem de Jong? Op het moment dat Eriksen schoot, staat hij blijkbaar nog goed. Maar is wel volkomen vrij op het moment dat die bal via de handen van Esteban voor zijn voeten komt. Esteban klaagt bij grensrechter, klaagt nog na bij Paul van Boekel de scheidsrechter. Maar de vraag is, heeft hij recht van spreken of heeft hij geen recht van spreken? Het antwoord is, hij heeft geen recht van spreken, want Sim de Jong staat geen buitenspel. En de treffer is uh, goedgekeurd en terecht goedgekeurd. 2-2, de gelijkmaker. En opnieuw dus een goal van Sim de Jong. Natuurlijk wil Esteban uh, dat het buitenspel is, want uh, dit kan het toch gewoon een fout noemen. Dit uh, schot. Van Eriksen was helemaal niet zo goed en niet zo hard over de grond. Maar hij laat hem los en dan is het dus een makkie voor Sim de Jong. Die zijn tweede van de wedstrijd er nu in heeft liggen. En zo staat het dus 2-2 na 37 minuten. En is het niet alleen op het veld een aantrekkelijke wedstrijd. Maar ook als het gaat om het aantal doelpunten Vier hebben we er nu gezien. In een minuut waarin het in het vorige duel afgelopen was. Omdat er toen... Een of andere mafkees het geld op kan lopen om ruzie te maken met de keeper van AZ. Nu zitten we na minuut 37 op 2-2 in een razend aantrekkelijke wedstrijd. En we hebben nog even te gaan. Het is een hartstikke leuke wedstrijd. Het is een hartstikke mooie donderdagmiddag op deze manier. 38 minuten op de klok. Balbezit voor AZ via 4-gever. Die wijst. Holman komt naar de bal toe. Was dat nou wel de bedoeling? Want de bal gaat breed naar Paulsen, die gek genoeg al geen enkele kant meer op kan omdat die linkervleugel ineens uh, niet meer bezet is. Zo moet de bal terug naar de keeper zelfs. En bal krijgt bezoek van de twee doelpuntenmakers van Ajax. Of de tweevoudige doelpuntenmakers van Ajax van vandaag, Siem de Jong. Is in de war. Speelt de bal wel naar voren, maar over de zijlijn. Ingooit voor Ajax. Dat via al de wereld de bal nu ook maar weer terug aflevert bij de doelman, Simmonsen. Die gezien heeft dat er aan de rechterkant bij Livion wat ruimte ligt. De bal gaat tussen twee van AZ door. Dat is, was riskant. Livion speelt hem terug naar 1-0. Nu zet AZ weer wat druk. En gaat de bal weer terug naar 1 naar Sillessen. Nu loopt Holmen door. Sillessen geeft de bal een trap naar voren. Maar doet dat op het hoofd van Elm. Elm wint in de lucht. Dus het duel van de Jong. Pauze gaat er met wat gestrekt been in. Maar het mag van de scheidsrechter verder gaan. Als AX de bal heeft via Livion. En Alde wereld Holmen wil voorzichtig druk zetten. Maar ziet dat hij niet wordt geholpen door zijn medespelers. Dan heeft druk zetten geen zin. En kan Alde wereld rustig naar voren. Op de borst van de Jong. Keurig, mooi doorgespeeld op Eriksen. Daar gaat Ajax weg aan de rechterkant van het veld. Maar Eriksen ziet geen mogelijkheid om er langs te gaan bij Elm. Krijgt nu de bal wel terug daar van de Jong. En uiteindelijk wordt 1-0 op de as van het veld aangespeeld. Jansen op diezelfde as. Probeert te keren. Probeert Anita aan te spelen. Maar Jans heeft te veel tijd nodig. Veel te veel tijd. En dan neemt AZ weer over. Probeert Jansen dat te herstellen. Dat lukt maar half. Als de bal over de zijlijn rolt via zijn been. Hij maakt excuses naar zijn medespelers. AZ heeft het balbezit. 10 meter over de middenlijn aan de rechterkant. Mag Rijnen gaan gooien. Ajax was beter in de eerste 10 minuten van de wedstrijd. kwam voor. Toen werd AZ beter. AZ scoorde 1-1. AZ maakte 1-2. In een fase waarin AZ ook echt beter was in de bovenliggende partij. Vanaf dat moment is Ajax weer de bovenliggende partij. Scoorde het. En is het ook weer 3 Kortom zo golft het aardig op en neer. Hoewel nu az probeert weg te komen via Berens. Maar dat wordt vrij eenvoudig volkomen door Eno. Die een voet tegen de bal zet. En nog de mazzel heeft dat die bal via Berens over de zijlijn gaat. Ook en Ajax een ingooi mag nemen. Vijf minuten nog tot rust. er dus van De Jong voor Ajax. Twee keer Siem De Jong en Maarten Martens en Charles en Benschop deden dat in de 24ste en de 32ste minuut voor AZ. Vijf minuten nog te gaan. Nog altijd wachten we op de ingooi van Ajax. Want Anita kan niet kiezen. Dan heeft hij al van kozen voor Moisanne. Dat leek me de verkeerde. Maher is er met de bal vandoor. Maher in duel met Eno. De bal rolt opnieuw over de zijlijn. Dit keer het laatst geraakt door Eno. En een ingooi voor AZ. Maher laat hem liggen voor Reijnen. AZ heeft een aantal minuten terug gedacht recht te hebben op een strafschop. Naar van een overtreding van Anita. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Hij had Van Boekel het goed gezien. AZ nu weer in de aanval met Martens. Aan de rechterkant goede paas op Holmen. Die wil in één keer doortikken op Benskop. Appel voor Hens van Holmen. Dat moet dan uh, al de wereld geweest zijn. Maar de scheidsrechter zegt nee, dat heb ik niet gezien. Of het was niet zo. AZ kan verder aan de linkerkant van het veld met pauzen. Pauze moet de combinatie zoeken met uiteraard Holmen. Zoals altijd daar. Holmen nu binnendoor. Daar wil hij toch uh, te veel. Doet hij te moeilijk en neemt Eriksen over. Eriksen vindt even de rust. door wel naar achter te paasen naar Soedemani. Soedemani wel voorwaarts naar Ligion. Aan de rechterkant van het veld. Hij wil zelf door. Moet eigenlijk zelf door omdat er weinig steun is. Dan komt er wat tekort. Tussen de bal van 4 geven. Die hem de bal wel had ontfutseld terug naar de doelman. Esteban die de bal in paniek. Want ook Aisati was dan nog in de buurt. Terwijl van de middenlijn over de zijlijn trapt. Voordat Ajax weer de bal teruggeeft via een ingooi. Via de die alweer aan het voetbal is geslagen. wereld paast prachtige bal binnen door op Soulemani Die door Paulsen zeer vakkundig van de bal wordt gezet. Met een werkelijk perfecte sliding. Waarmee die risico neemt. Want hij doet dat op de punt van zijn strafgroepgebied. Gaat het mis, ligt de bal op de stip. Maar deze ingreep was prima van de verdediger. Die toch niet kon verdedigen, dachten wij. Nee, en, uh, maar het is wel zo dat hij natuurlijk positioneel zijn eigen fout moet herstellen. Want hij laat toe dat. Doorkomt. Als je een stap naar binnen staat, dan hoeft hij deze ingreep helemaal niet te doen. Maar hij doet het uiteindelijk goed en mag nu zelfs gaan gooien bij de hoekvlag aan de linkerkant van het veld. Als we zitten in de 42e minuut in de Amsterdam Arena. 2-2. In een aantrekkelijke wedstrijd twee keer de Jong voor Ajax. En voor AZ zijn Martens en Benschop de doelpuntenmakers geweest. Ingooi nu een paar meter verder. Nadat AZ dus niet echt is opgeschoten, doet Elmer daar omdat hij nu eenmaal ver kan gooien. Dat doet hij ook. Helemaal naar de middenlijn waar uh, niemand van AZ staat. En dus Ajax kan overnemen via wereld die voor de veilige weg terugkiest naar Sillessen. Sillessen speelt Anita aan. Anita opgejaagd door Berens. Moet dus eigenlijk ook terug, zeker als hij hier geen kant op kan. Druk nu van AZ. Daar moet Anita maar uitzien te komen. Dat gaat met pijn en moeite, maar hij doet het uiteindelijk goed. Als hij de weg terugkiest naar Sillessen opnieuw die dan maar lang kiest voor een bal naar voren richting uh, De Jong. Dat doet Sillessen handig, omdat uh, Ajax daar wel een beetje in de problemen zat nadat AZ druk zette op de bal. En AZ heeft nu wel de bal met Martens. Die is uitgeweken met zijn linkerbeen naar de rechterkant. wel energie zoals beide ploegen willen voetballen. Veel druk zetten. Dat betekent veel lopen. Dat betekent ook veel afstand overbruggen. De vraag is of je dat 90 minuten en wie weet bij deze stand nog wel langer vol moet houden ook. Verlopen gaat het 43 minuten goed. Is de stand in evenwicht dus. 2-2. En heeft Ligion de bal gekregen. Ja, dat is wel heel onhandig. Dat heet onervarenheid. Hij krijgt de bal van de keeper. En in plaats van dat hij hem in één keer aanneemt terwijl hij al dicht bij de zijlijn staat. Besluit hij om hem nog één keer te laten stuiteren. Vervolgens zit er zoveel effect aan de bal dat hij over de zijlijn stuitert. En AZ een ingooi mag nemen. Dat oogt een beetje knullig. Maar we vergeven het deze jonge vleugelverdediger. Want dat hoort er nou eenmaal af en toe bij. AZ heeft dus de bal weer terug via Viergever. Viergever kijkt even. Die is eraan speelbaar. Dat is Holmen. Holmen op pauze. Pauze weer terug op Holmen. Inmiddels is 4gever ver doorgelopen aan de linkerkant. Maar kiest Holmen voor een opening naar rechts. Naar Berens, tenminste dat was de bedoeling. Maar Anita kan er eenvoudig tussen zitten. Omdat de bal van Holmen niet op maat is. Holmen speelt wisselvallig. Ene actie is goed, de andere pas niet goed. Zo ook deze niet. Maar uiteindelijk levert het AZ geen schade op. Omdat uh, Dalkmaar dus de bal weer terug hebben via een ingooi. Reijnen heeft dat gedaan. Reijnen op Elm, die goed aanspeelbaar is. Terug zijn eigen strafschopgebied in naar Esteban. Die maar gewoon trapt omdat de Jong door jaagt. En dan moet Bensch op het luchten wel aangaan met Vertongen. Vertongen wint dat eenvoudig. Maar Ayers kan de rust niet vinden om in balbezit te blijven. En dus heeft Pauls aan de linkerkant op de eigen helft. 10 meter voor de middenlijn. Nog altijd de bal. Het mooie is wel, ik heb even op Maarten Martens zitten letten. Het gemak waarmee deze Belg zo lang uit de relatie geweest, toch weer wel meevoetbal. Vind ik wel knap. Nu wordt hij ongelukkig aangespeeld trouwens. Zijn schot die 1-0 ondersteboven. Maar heeft Ajax balvoordeel en mag het via Sulemani gaan uitbreken. Sulemani, 1-2 met Ayzad, Die krijgt de bal terug op 20 meter van het doel. Nog een 1-2 met De Jong, dan moet de bal naar Eriksen die wil gaan schieten. Tot een schot komt het niet. Theo Jansen dan weer licht uit de moeilijke hoek. Kies voor een voorzet. De Jong naar de bal, maar uh, komt er niet aan toe om te koppen dan toch in ieder geval. Via Ligion loopt wel de aanval door. En wordt de voorzet van hem onschadelijk gemaakt door 4-gever. Die dan, nadat die bal opnieuw terugkomt, weer een tik naar voren kan geven. Zo is AZ uit de zorg in de slotfase van de eerste helft. Maar hij is zo goed aan de bal maken. Martens daar waren gebleven technisch bijna volmaakt. Dat het ook zo lang weg geweest toch eigenlijk vrij makkelijk gaat. Zo ook dat het in ieder geval voor hem om weer mee te doen. Seconde 30 nog in de eerste helft. Zal niet al te veel blessure tijd bijkomen, denk ik. Als er een vlagsignaal is voor buitenspel. Dat is van De Jong. En dus heeft daar zet een vrije trap gekregen. En inmiddels al genomen. Elm met een uitstekende paas op maat. op Holmen aan de andere kant van het veld. Holmen aan de linkerkant. Dat moet verdedigd worden door Alderdeel. Die uh, steekt het hele strafschopgebied over. Taart alle wetten die je uh, als pupil leert. toch gewoon door het midden uit te verdedigen. Maar het loopt voor Ajax goed af. En als Jans uh, ook nog een hakje in huis heeft op Sulemani Is Ajax weg. Maar het hoeft niet meer. Zegt Paul van Boekel. Geen extra tijd toegevoegd aan deze eerste helft. Dat is bijna jammer. Want het is. Erg leuk deze wedstrijd in de Amsterdam Arena. Ajax Az staat 2-2. Door het doelpunt van Siem de Jong in de 10e minuut. Martens 1-1, Wenschop 1-2. En in de 37e minuut. De Jong 2-2. Laat de tweede helft straks maar snel beginnen, want het is nul. Talking Heads en Road to Nowhere. Het is negen minuten voor half vier. We zitten in de rust van de Ajax-AZ. 2-2 spectaculaire wedstrijd. Niet alleen vanwege de, het verloop van de doelpunten... maar ook vanwege al die kinderen op de tribune. Als het goed is, hebben we contact met juf Martine Veenendaal. Ja, dat klopt. Dag Martine, van de Montessori school uit Soest. En dat klopt ook helemaal, ja. Je zit in vak 4-23. Beschrijf even hoe het was vandaag. Tot nu toe. Ja, ja. ja het, is, uh, het is echt heel erg tof. Die kinderen zijn zo enthousiast en... Uh... Als aanmoediger, het is zo leuk dat uh, hier gewoon alles door elkaar zit. Of ze nou voor AZ of voor Ajax zijn, uh, alles door elkaar. En allemaal leuk en gezellig. Ja. En met dus, hoeveel uh, kinderen zijn jullie? Wij zijn met uh, 84 kinderen. 84, zo, dat is veel. <lacht> dat is een, heleboel. <lacht> dat is een en, heleboel, ja. En jullie zijn met bussen vanuit Soester richting Amsterdam gegaan, neem ik aan? Ja, we zijn met, uh, met twee bussen inderdaad hierheen gereden. En uh, nou ja, heel wat begeleiders erbij gelukkig, dat is uh, wel heel prettig. Ja. En, en dan kom je binnen, hoe zorg je dan dat je je hele kudde bij elkaar houdt? Ja, nou, dat, dat ging eigenlijk best wel aardig. Ik moet zeggen dat ik dat wel een beetje spannend vond, maar dat ging, ging heel erg goed. We hadden de kinderen goed geïnspireerd en uh, ja, ze, uh, ze letten heel goed op. Uh, ja, het ging eigenlijk helemaal top. En hoe is, de hoe is de begeleiding van Ajax? Ja, ook heel netjes. Uh, er staan heel veel mensen die het precies de goede kant op sturen. Maar ik moet zeggen, het ziet er sowieso allemaal heel georganiseerd uit. Uh, de leerkrachten die hebben de kinderen gewoon in groeten bij elkaar. En uh, ja, ook voor, uh, voordat het stadion ingingen uh, helemaal geen, geen chaos totaal niet. Het was uh, heel georganiseerd en alles goed aangegeven. Dus, uh, ja. En hoe leggen ja, is... jullie dit nou aan de inspectie uit? Wat voor een uh, reisje is dit nu? Dit is een uh, al, uh, al maanden gepland voorreisje. Ja, ja. Gewoon educatief verantwoord, laten we zeggen. Nou, ja, want wat wel uh, leuk is, is dat uh, dat zo gezorgd heeft voor, uh, voor lespakketten. Dus uh, we kunnen er zeker iets uh, educatief verantwoord uh, van maken. Ja. Ja. Nou goed, jullie zijn met de bus. Hebben jullie de buschauffeur wel geïnformeerd en de ouders ook dat er verlenging kan komen? Dus het kan wat later worden. Ja, ja, dat hebben we binnen echt verteld. En voorlopig, uh, als het zo blijft, dan komt er zeker een verlenging. Dus... Uh, ja, we wachten. Goed zo. We zijn in ieder geval getrakteerd op aardig wat doelpunt al. Dat is ja, erg leuk. Ja, ik ja, kan me voorstellen. Goed, nou, ja. uh, geniet ervan. Gaan we doen. En nog veel plezier en de groet aan de kinderen. Ja, zal ik doen, bedankt. Oké, okay. goeie, Play en Paradise. Zometeen Liesel Thomas met het nieuws. is Michele Krajcik. Die verloor vannacht in de tweede ronde van de Australian Open... van Anna Ivanovic. Krajcik was de laatst overgebleven Nederlandse tennisser in Melbourne... maar ging tegen Ivanovic in twee sets onderuit. Het werd 6-2 en 6-3. Een vrij kansloze nederlaag dus voor Krajcik. Uh, ja, nou, ik weet niet of het heel kansloos was. Kansloos is dus snel, snel. Maar um, ja, ik denk toch... Um dat ik toch een beetje nerveus was. Ik begon de eerste game heel goed, maar daarna was het, uh, was het heel wisselvallig. Uh, ik denk dat ik toch door ook door mijn nervositeit me niet helemaal optimaal bewoog. En uh, ja, het was, het, was een, het was jammer. Ik denk in de tweede set uh, waren er natuurlijk nog wel uh, wat kansen. waren betere rallies dan in de eerste set. En, uh, maar ik zou het zeker niet kansen zoemen. Ik bedoel, het is uh, toch ze uh, is nummer één geweest van de wereld en uh, heeft een Grand op die op, op, op zak. Dus, uh, het is niet helemaal uh, zo uh, slecht, denk ik. Uh, zacht en hopelijk, denk ik niet uit. Dus. Nee, maar het gaat over het begin. Je hebt het zelf erover: nervositeit. Waar, waar, waar ligt dat dan op dat moment? Ja, ik denk toch dat ik in de afgelopen gewoon drie, vier jaar niet genoeg van dit soort partijen heb gespeeld en tegen dit soort meisjes. En uh, Ik wist al voor het toernooi dat een top 20 uh, meisje moeilijk voor me zou zijn. Ik was 21, 22. Dus, uh, uh, ik denk dat het toch uh, meestal uh, van het mentale opzicht. Dat, uh, ja, dat ik toch, uh, daar nog niet helemaal weer klaar voor ben. Dat het weer moet worden opgebouwd. Dus uh, ik. Uh, <laughs> ja, ik, kijk, ik vond het natuurlijk jammer. Ik, uh, ik, had, er heel, ik had me er wel op ver, verheugd. Maar uh, ja, ik denk toch dat, uh, dat de nervositeit uh, beter van me had vandaag. Dus. Heb je het plan uitgevoerd wat uh, jij en Erik hebben uitgestippeld voor deze wedstrijd? Uh, ja, het plan. Of kwam het er niet van door die nervositeit? Ja, het was niet echt helemaal ideaal. Kijk, uh, door de nervositeit ook. Uh, ik, ik sloeg niet los genoeg, weet je. Soms uh, ook mijn backhand vooral. Ik bedoel, mijn backhand is toch, uh, denk ik, mijn sterkste slag. En uh, ja, die uh, liep niet helemaal uh, ook... Op. Ook soms gewoon, weet je, altijd, als een goede rally een makkelijker bekken en dan uh, ja, fout eigenlijk uh, ja, vol in het net. Dus, uh... Ivano, of jij en junior circuit hebben jullie vaak uh, samengespeeld, tegen elkaar gespeeld. Uh, zij heeft, zeg maar, in die drie jaar, vier jaar tijd, zij constant op dat top 20 niveau zelfs inderdaad even nummer 1 gestaan. Wat is dan, Tennis, het nu het verschil tussen de nummer 22 en de nummer 91? Ja, ik denk dat het grootste verschil gewoon in het hoofd zit eigenlijk. Dus, uh, ik denk Ervaring? Dat het... Uh, ervaring en uh, ja. ja, natuurlijk. Kijk, zij heeft niet zo'n uh, val gehad als ik weet. Je, in die zin op, me, op de ranking. Uh, ik bedoel, dus uh, op het rankinggebied. Uh, dus ik denk dat het, dat dan het een groot verschil maakt. En natuurlijk, ja, nummer 1, uh, haar hoogste ranking, mijn 30, dat is toch nog een uh, groot verschil ook. En ik denk. Uh, ja, dat als ze als iets echt verbeteren valt is het gewoon mijn mentale opzicht op dit moment. Dat ik gewoon sterker moet worden. En, en daarbij komt al de andere dingen natuurlijk. Veel stabieler in mijn service. En, uh, ja, en uh, het mooiste natuurlijk is, als je, net als je al vroeg, weet je, als, je een, als we een plan hebben voor het spel. En die kan worden uitgevoerd. Kan, het hoeft niet altijd goed te gaan. je hoeft niet altijd te winnen. Maar inderdaad, als, als de nervositeit uh, het betere van me heeft, dan is het inderdaad wat moeilijk om allemaal te doen. Ik bedoel, sommige dingen deed ik goed. Dat weet ik zelf ook. Maar niet allemaal helemaal. Michele Krijtje in gesprek met onze verslaggever Edwin Peek. Radio 1, het NOS journaal. Lieslotte. Nederlandse Marokkaanse vrouwen hebben de laatste tien jaar steeds minder kinderen gekregen. Het gemiddelde aantal kinderen daalde van 3,2 naar 2,5. Nederlandse vrouwen kregen juist iets meer kinderen dan tien jaar geleden. Toen waren het er gemiddeld 1,6, nu 1,8.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 Geldt een uitzondering voor studenten die voor september begonnen aan een meerjarige masteropleiding. Zij houden de basisbeurs. In Nederland heeft met de dood van balletdanser Rudy van Dantzig een inspirerend choreograaf en groot man verloren. Dat zegt artistiek leider van het Nationaal Ballet Ted Bransen. Vriend en collega Hans van Manen noemde van Dantzig een zeer belangrijke man in de wereld van de dans. Paletdanser Han Ebbelaar, die veel met Van Dansig samenwerkte... roemde vooral zijn enorme besef van stijl, kleur en esthetiek. En dat is nieuws op dit moment. ANWB, verkeersinformatie. Een voorzichtig begin van de avondspits. Er staan files op de A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 3 kilometer. En wat langer is de file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... tussen de Uithof en de Afrit Maarn 6 kilometer. NOS langs de lijn, tweede helft Ajax AZ. Mooi spandhoek net gezien. Wesley, bedankt. Ook <laughs> wel opmerkelijk. Uh, Jeroen waar Bas maar in de Arena. Ja. Ongelooflijk leuke jongen. <laughs> uh, ja, tweede helft zal het punt van beginnen. Ik kijk even snel, maar zie volgens mij geen uh, wisselingen. De spelers, Paul van Boekel is er ook nog, de, de scheidsrechter. En die heeft gezegd we kunnen weer. 2-2 dat is de stand. Twee keer Sim de Jong voor Ajax. En Martins en Benschop scoren voor AZ in een leuke eerste helft. Waarin het van links naar rechts en van rechts naar links ging. En waarin beide ploegen toch in ieder geval, zoals we dat in Nederland zo graag zien, positief en leuk hebben gevoetbald. Met vier goals tot gevolg. En als je nou aan klantenbinding wilt doen en je denkt, god, er zitten 20.000 kinderen in het stadion. Dat zijn de klanten van de toekomst. Dan heb je ze in ieder geval tot nu toe een ongelooflijk leuke middag gegeven. Balbezit voor AZ met gever die een uh, paas heeft in de richting van Benshop. Goed ook om te zien dat Bas helemaal is bijgekomen van het optreden van Ralf Makkenbach in uh, De Rust. Winnaar nou van het Junior Songfestival Wist Bas met te vertellen. Leuk. Als het balbezit is voor uh, Martens. Net op, tijd, net op tijd weer boven terug hier. Daarom met uh, 1-0 nu nadat Martens heeft ingeleverd voor uh, Ajax. En Ligion tegen Pauls aanschiet waardoor uh, Ajax mag gaan ingooien. De strijd speelde zich in de eerste helft vanaf uh, de eerste seconde af in een hoog tempo. Eens kijken of dat in de tweede helft ook gaat gebeuren met uh, twee ploegen. Die dat conditioneel aan moeten zouden kunnen. Zeker AZ daarvan is het bekend. Maar zo vlak na zo'n voorbereiding op de tweede seizoenshelft zou het met de conditie dus wel goed moeten zitten. Als Eno in de middencirkel de bal aangespeeld krijgt. Opgejaagd wordt door Elm. Hij moet dus wel terug. Via Isati van achter Ajax nu met Legion aan de rechterkant. Trouwens voor de middenlijn. Dat betekent dat Suleimani als speelbaar moet zijn. Dat is hij ook. staat wel heel dichtbij. Van de bal alleen maar terug. Kaatsen nu naar de rechtervleugelverdediger verdedigen. Via al de wereld dan opnieuw. Ajax aan de bal, die gaat wel een stukje lopen en Paas dan. Goede bal naar de linkerkant van het veld. Anita kan hem aannemen. Bal is perfect op maat. Halfweg de AZ-helft moet zijn tegenstander reinen voorbij. Dat lukt. Voorzet, lukt ook. Maar komt dan in de handen van Esteban. 46,5 minuut gespeeld. AZ krijgt de bal weer terug. En uh, Reine aangegooid. Dat is niet zo heel handig door de keeper, want daar stonden de twee van Ajax bij. Maar via Moy Sander en uiteindelijk Maher. Voetbal az zich daar toch knap uit. Komt er een diepe bal van Maher. Die ploft een beetje tussen Benschop en Bierens in. En rolt dan door in de handen van Jach Persillussen, de keeper aan de andere kant. Dan mag Ajax het weer proberen, krijgt krijgt uh, Ligion de bal weer. Komt de uh, Holmen dan als eerste tegen. Laat hem dan weer liggen voor Al de Wereld. Al de Wereld kijkt. Dan nou loopt Ligion door. Dan moet Sulliman die de bal heeft gekregen dat zien. Dat ziet hij. En dan moet Ligion door, maar loopt hij zich stuk op vier geven. Het is duidelijk dat Ajax in de eerste minuten van de tweede helft probeert de middenvelder, de centrale middenvelder Eriksen, door te schuiven. Zodat AZ achterin moet kiezen, dat werkt nog niet. Sterker, nog AZ is aan de andere kant weg. Met een voorzet. Van Viergever. Die wordt weggewerkt. Maar Viergever krijgt hem terug. Opnieuw een voorzet. Vanaf links. Komt al Benschop net over. Eerste grote kans in de 48ste minuut. Eerste grote kans in de tweede helft. Is voor AZ. Goede voorzet. Hij heeft er twee keer voor nodig. Dat wel. Viergever ermee opgekomen. Centrale verdediger. Op Benschop die vrij loopt bij de eerste paal. En waar Vertong eigenlijk moet ingrijpen. Dat niet doet. Omdat Benschop uit zijn rug komt lopen. Kopt hij. Maar kopt hij net over. Daar komt eigenlijk goed weg. Benschop die een goede wedstrijd speelt. En Ajax heeft het nu even lastig. Ja, omdat Ajax uitverdedigd. terwijl er van AZ echt zo ongeveer vijf in het strafselgebied van Ajax staan. En de Amsterdammers desondanks denken dat ze het met Tiki taki er wel doorheen kunnen voetballen. Dat gaat maar te nauwe nood goed. Maar dat oogt in ieder geval erg onhandig allemaal. Balbezit dus wel voor Ajax, nog altijd nu ter voor de middenlijn. Maar AZ had daar wel heel veel manschappen diep op de vuilnelijke helft staan. Paulsen nu komt een diepe bal van links achter naar rechts voorweg buiten het bereik van Soulemani. Een ingooi is dan het gevolg voor Ajax. Maar wat een kans voor Benschot, die dan wel scoorde vandaag. En ook een behoorlijke indruk achterlaat, maar wel twee enorme kansen heeft laten liggen al. Nu Soleimani dreigt om te schieten. Een-tweetje met Eriksen. Komt er niet omdat Eriksen de bal inlevert. En Maher Berens op pad stuurt aan de rechterkant. Berens met Anita, die goed verdedigd naar de bal blijft kijken. En zo gaat de ingooi naar AZ. Van een uur gillen en schreeuwen kan je moe worden als kind. Dat is te merken, want het wordt zowaar wat stiller in de Amsterdam Arena. Als na 48 minuten bestand 2-2 is. En dus één grote kans heeft AZ gehad op een doelpunt naar rust. Het wacht is op de eerste kans voor Ajax. Die zal ongetwijfeld straks ook gaan komen. Maar voorlopig nog niet omdat Benschop de bal heeft voor AZ. En zeer professioneel even de rust opzoekt. Helemaal terug speelt de meter of 30 centraal. Naar achter, naar viergever die Pauls heeft bereikt aan de linkerkant van het veld. Pauls speelt in op Benschop die weer goed vrij loopt. Veel beweegt en daar heeft Ajax het zo nu en dan moeilijk mee. Als uh, nu Eriksen verdedigt in de rug van Benschop de bal raakt. Benschop gaat neer maar het mag van de scheidsrechter terecht verder. En dus heeft Ajax de bal met Sulemani aan de rechterkant. Sulemani, waar zijn de lopende mensen? Die vindt hij voorlopig niet Ligion. Komt de hulp en paas weer terug. En zo gaat Ajax het opnieuw proberen van achteruit met al de wereld. Vijf minuten onderweg in de tweede helft. 2-2 Twee, de stand. Eén grote kans gezien. Die was voor aanzet. De kopbal van Benschop die overging aan de aandacht was ontsnapt van Vertongen. Ajax valt nu aan via Anita vanaf de linkerkant. Bal naar het centrum. Siem de Jong komt er niet bij omdat El met een sliding voorkomt dat die bal er komt. En Holmen met een vrij wilde trap toch nog Benschop bereikt. Benschop in duel met Vertongen. Vertongen wint. Geeft de tegenstander een duwtje. Een schouderduw wel te verstaan, dus het mag. En heeft de bal gecontroleerd. Ook goede pas, zeg nu. Van Vertongen naar Soleimani, die vanaf de rechterkant naar binnen draait. Soleimani, Soleimani schiet, maar schiet tegen viergever op. En daarmee is het gevaar geweken. Schot van uh, Soleimani, de man van de doelpunten bij Ajax in de competitie. 11 heeft hij er gemaakt. Is daarmee clubtopscorer bij Ajax in de eredivisie. Ajax heeft de bal, dringt AZ nu terug. Met de bal aan de linkerkant van het veld bij Aysati. hij zoekt de reine op. Aysati uh, is reine kwijt. Maar komt dan Martens en Maher tegen. Maher krijgt de voeten tussen. En zo heeft AZ de bal met reine Die terug speelt op Esteban. Even was er uh, schrik bij AZ. Even werd er gedacht aan een blessure bij Esteban. Omdat we in de rust uh, reservedoelman doelman Heiblok, ex Ajax overigens. zagen lopen. Maar die is inmiddels weer gaan zitten. En dus zal Esteban uh, wel een gegeven hebben dat het allemaal prima zit. En hij staat dus nog gewoon tussen de palen bij AZ in de tweede helft. De bal voor 1-0 in de middencirkel. ...speelt hij Ayzati aan, die zich heeft laten zakken. die terug op al de wereld, die steekt de middenlijn nu over met een lange bal richting De Jong. Daar komt Sulemani aanlopen, Sulemani gaat scoren, nee, daar is Esteban. En daar is dan de eerste grote kans voor Ajax naar rust. Goeie aanval, diepe bal op De Jong, die hem met het hoofd neerlegt op de lopende Sulemani. Esteban is alert en komt op tijd zijn doel uit, heeft de bal te pakken. En zo heeft ook Ajax zijn kans naar rust gehad. Sterk van uh, Sime de Jong, die uh, al op het scorebord staat met twee goals. Maar er bijna nog een assist aan toevoegde ook. Sterk hoe hij onder druk van twee verdedigers van AZ toch nog met zijn hoofd bij de bal komt. En niet alleen dat, ook nog de bal kan doorkoppen in de goede richting voor de voeten van Suleimani. Dat ook oh, goed, Ajax zal tevreden zijn Vangt de boer voorop dat hij weer terug is. Al zit opnieuw voor Ajax nu via Jansen, terug hoogte van de middenlijn. Janssen. Had de bal terug naar Anita. Jansen loopt zelf door. Dan is hij ineens links buiten. Anita denkt dat is misschien niet zo verstandig om hem daar aan te spelen. Dus maar de andere kant gekozen via Ligion. Soleimani is ook in de buurt. Die krijgt nu de bal. Ligion loopt door. Soleimani kiest voor de weg binnen door. Via Eriksen loopt dan ook nu zelf richting de goal. In combinatie met opnieuw Sime de Jong. Op dit keer Spaak, AZ verdedigd uit via Martens, via Benschop. Dan kan het ineens snel gaan als Martens weer aan speelbaar is aan de rechterkant van het veld. Ook Berends is mee, daar komt nu de bal naartoe. Berends op het punt van het strafvoetgebied aan de linkerkant van het veld. Krijgt al de wereld bij zich, Benschop voor de goal, Martens voor de goal. Berends met een kapbeweging, vanaf links nog altijd, komt zijn tegenstander niet voorbij, maar heeft nog wel altijd de bal. Al de wereld is nu gezien en dan de voorzet met links. Benschop mist Martens en Sillissen. En Sillessen raakt geblesseerd omdat Martens veel te hard doorgaat met twee gestrekte benen op de doelman van Ajax. Daarvoor is uiteraard gefloten. De vraag is nu hoe is het met Sillessen die toch wat duizeliger bij ligt nu. En snel overeind wordt geholpen door Theo Jansen. Verbeek klaagt bij de vierde official. Die vindt dat er wat anders aan de hand is. Maar het is toch Martens die hier te hard doorgaat op de doelman van Ajax. Nadat eerst al de wereld aan de linkerkant gedold wordt door Berens. De voorzet komt er dan. Martens krijgt de bal mee. En dan heeft Sillessen... De bal losgelaten omdat Martens inkomt. Goede kans voor AZ, dat was het. En ik snap niet dat Verbeek ergens om klaagt. Want de reden dat Stilis die bal loslaat... En dat is uh, wat Verbeek dus niet wil zien, dat daarvoor gefloten wordt. Is toch echt een overtreding van Martens. Kans voor AZ Verkeek, het blijft 2-2. Ja, keeper deed in ieder geval uh, niet fout. Die wilde echt uh, voor de bal gaan. Dat is uit vijf herhalingen wel duidelijk geworden. Keeper moet nu opletten trouwens, want AZ komt weer. Ben vanaf de rechterkant. Holmen kiest positie. Daar is uh, Berends ook. Die bal wordt aangeraakt. En penalty. Penalty, want die bal wordt aangeraakt door een hand. En dat is dan de hand van Aldewereld geweest. En die staat daarbij te kijken en zegt ik doe niks. Maar het schot van Berens komt dus op de hand van Aldewereld. En nou is de regel heel eenvoudig. Als jij niet als speler-verdediger in dit geval je best doet om te voorkomen dat die bal op jouw hand komt. Dan ben je strafbaar. En dat is hij dus. wereld is de gebeten hond. Het gebeurt na 54 minuten. De bal gaat op de stip bij een 2-2 stand op het schot van Berens. De herhaling. Ja, ja, ja. Die hand is volgens mij behoorlijk langs het lichaam. Van al de wereld. Ik ja. vind dat hij hier helemaal niks aan kan doen. Aldewereld. Wij hebben keurig die instructies van de scheidsrechters gehad voorafgaand aan dit seizoen. Hand en, naast het lichaam. Uh, het tutti. is ook geen voorwaardelijke opzet, zoals ze dat noemen. Hij kan hier niets aan doen. En dit is volgens de regels gezien geen strafschop. Maar hij legt hem er wel op van Boekel. En dus Elm achter de bal in de 55ste minuut. Elm doorgaans zeker vanaf 11 meter. AZ opnieuw op voorsprong vraagteken. Dat moet dan gebeuren via Rasmus Elm. Het signaal van de scheidsrechter is daar. Elm schiet en raakt. En zo scoort AZ en staat het nu 2-3 in de Amsterdam Arena. 10 minuten na rust gaat het feest qua doelpunten vrolijk verder. Elm hij raakt altijd, heeft een perfecte traptechniek als het dan gaat uh, om vrije trappen of als het gaat om penalties. Want Silissen gaat hier de verkeerde hoek in, balkeurig in de andere hoek, getrapt door Elm. AZ op voorsprong, opnieuw op voorsprong in de Amsterdam Arena. Kieper uh, doet denk ik wel wat hij moet doen, kent de traptechniek van Elm. Weet dat hij die bal feilloos en met grote snelheid in de hoek kan leggen en moet je dus eigenlijk voor een hoek kiezen. Als je afwacht bij je zeker geklopt, hij kiest vol gaven Silissen voor de linkerhoek van de bal naar de andere dus AZ op voorsprong. 3-2 in de arena. Bal terug naar Esteban. Nadat viergeven wordt opgejaagd door Soleimani. Esteban zich opgejaagd voelt door Sim de Jong. En de bal halverwege de helft in de tribune schiet. En daar komt er ingooi dan voor Ajax. Nou ja, niet in de tribune, maar wel langs de lijn. bezit voor Eriksen. Eriksen, Legion, opgejaagd nu ook weer. En bal kwijt, herstelt dat. Doet hij goed in duel met Holmen. Mag dan zelf naar voren gaan lopen ook. Maar verspeelt daar de bal weer in de drukte. Zodat AZ weer kan overnemen. Elm met de bal aan de voet. Goeie bal binnendoor naar Holmen. Berends in beweging. Goeie bal van Berends. Die duikt nu vrij voor de keeper op. Berends op het laatste moment van de bal gegleden door Vertongen. Met een werkelijk fenomenale sliding. Tikt die Berends de bal van de voet. Uitstekend. ...verdedigd door de aanvoerder van Ajax in het strafschroefgebied. Je moet het durven met enig risico, maar als je weet dat je het kan... ...dan kan je het dus ook doen en dat doet Vertongen. En zo leek Berens op weg naar de vierde voor AZ... Maar daar steekt Vertongen de Belg dus een stokje voor. AZ wel sterk hoor nu. Want uh, opnieuw balverlies van Ajax. En daar komt opnieuw AZ met Holmen. Die kan schieten. Of zoekt hij de combinatie. Hij twijfelt en twijfel is nooit goed. Dan komt hij 1-0 tegen en uh, pakt Holmen daarna 1-0 vast. Krijgt hij nog geel ook? Dubbelpech voor de Australier Die uh, dat eigenlijk gewoon stom doet. Want het was een kans in het strafgebied waar hij vrij was. Daar twijfelt hij dus afspelen of zelf schieten. En dan maakt hij daarna een onnodige overtreding op die positie op het veld. Nog in de buurt van het strafgebied van Ajax. Pakt hij 1-0 vast aan het shirt en krijgt hij dus geel. Niet handig. En zoveel pressie mogelijkheid voor AZ. Tweede gele kaart in de wedstrijd al eerder. In het eerste bedrijf kreeg mooi Sander geel. Terwijl Ajax nu via Soleimani wil gaan aanvallen. Maar Paulsen het komt nu wel wint. Dan de bal denk ik op de hand komt van Viergever. Die eigenlijk door de lucht zoeft. Langs het duel heen. Omdat hij dacht dat hij eraan deelnam. Maar dat bleek eigenlijk niet het geval. Tot het moment kwam dat de bal dus op zijn arm kwam. Vrije schop Ajax. Wegwerpgebaar van viergever. Hij kan even met al de wereld gaan praten. Als hij dat leuk vindt. 57ste minuut. Balbezit voor Jansen. Met de vrije schop. En wat doet Jansen? Die legt hem op het hoofd. Van een van de AZ. viergever. Die kop weg. Elm Laat de bal een keer op de rand van het strafgebied. Dat was niet zo verstandig. Dan had hij hier beter weg kunnen koppen. Nu moeten ze ploeggenoten het oplossen. Die slagen daar eigenlijk maar half in. Zodat Ajax de bal nog altijd heeft. Maar er een schot uit de tweede lijn komt. Dat met vallen en opstaan wordt afgevuurd door al de wereld. Onder druk nog van drie tegenstanders ook. Dat heeft kortom niet veel om het lijf. Bal rolt op een slakke gangetje naast het doel van Esteban. In oktober werd het in de competitie hier 2-2. Na een 2-0 voorsprong van AZ. Zorgde Jans in de 81ste nu toen voor de late gelijkmaker via een schuiver over de grond. En nu zal Ajax weer tot het uiterste moeten gaan. Om AZ hier van een overwinning Af te houden zoals het er nu naar uitziet. Want AZ is sterk in deze fase van de wedstrijd. Holmen kaatst aan de linkerkant van het veld. Paulsen terug. Paulsen met een lange bal nu naar voren. Opgevangen door Martens. Met een gelukje meegegeven aan Holmen. Zo zet AZ door. En heeft Bensch op de bal. Nog altijd aan de linkerkant. Overtie naar rechts. Waar Rijne rent. Is hij snel genoeg om die bal binnen te houden? Ik denk het niet. Het antwoord is ook nee. Hij uh, doet zijn uiterste best. Maar zelfs in dat geval is het niet genoeg. Ik denk dat hij ook vooral te onhandig is om de bal binnen te houden. Want volgens mij kwam hij wel ongeveer op tijd aan. Maar kostte hem te veel moeite om de bal die nog net voor hem stuiterde binnen de lijnen te houden. Uh, niet de allergrootste technicus op het veld uiteraard. Uh, 58 minuten, 2-3. Ajax AZ, Siem de Jong twee keer voor Ajax. Martens, Benschop en Elm. De laatste vanaf 11 meter na een omstreden strafschop. Scoren voor AZ en Ajax heeft de bal, tenminste wil graag de bal hebben. Masim de Jong verspeelt hem in de drukte, krijgt wel hulp van Eno. Zo kan Ajax er toch nog mee vandoor. Eno botst dan tegen Elm op, er Van Boekel zegt overtreding. En die is dan denk ik door geven gemaakt, want die liep eigenlijk ook nog bij dat duo. De vrije schop in ieder geval. Elm ja toch, ja. ik had de indruk dat die gekke nog niet zoveel deed. Herhaling biedt uitkomst, die herhaling heeft Van Boekel niet, die heeft meteen gefloten. Ja, precies. vier geven stapt er eigenlijk een beetje langs. Elm botst dan, of 1-0 uh, botst dan tegen Elm op. Als je het zo zegt, denk je waarom krijgt hij dan de vrije schot niet. Maar hij zet zijn lichaam er dus wel vrij duidelijk in, Elm. Ligion heeft de bal voor Ajax aan de rechterkant van het veld. 1-0 deed overigens wel wat Ajax op dit moment nodig heeft. De beuker ingooien gooien om uh, AZ... Wat uit het spel te halen. En uh, als er dus iemand aangewezen man daarvoor is aan de kant van Ajax. Dan is het 1-0. De verdedigende middenvelder die uh, even geblesseerd leek te zijn. Na die botsing met maar nu alweer rustig loopt. Ajax heeft de bal met een mooi hakje van uh, De Jong op Sulemani. Sulemani neergelegd door Paulsen en Van Boek op de scheidsrechter. maken ook de bewegingen naar de zet spelers van rustig aan. Want het wordt veller en veller naarmate natuurlijk het einde van deze wedstrijd nadert. Met de voorsprong voor AZ 3-2. Met nog een half uur te gaan. 1 heeft de bal voor Ajax. 10 meter over de middellijn. 15 meter over de middellijn op de afstand veld. 1 op avontuur. Maar dan levert hij in bij Maher. Maher speelt Rijn in. Maher krijgt een tik. Gaat naar de grond. Maar voordeel gegeven door de scheidsrechter. Als er naar de bal gespeeld wordt door Anita. Ajax jaagt. Maar AZ daar nog niet van schrikt. En zelfs uitstekend voetbal. Met de ruimte die gevonden wordt. Door Elma aan de linkerkant bij Paulsen. Paulsen heeft Honden weer bij. De combinatie kan niet aangaan. Paulsen wilde de 1-2 terugkrijgen, maar Holman heeft het niet gezien of denkt ja, dag, rust houden en dus achterin terug naar 4 geven. 4 geven naar Morzander en Morzander op de aas naar Elm. Wat AZ doet is wat Ajax in de eerste helft vrij kort na de 1-0 probeerde. Namelijk voorstaan en de bal in de ploeg houden. De tegenstanders er even lekker achteraan laten lopen. Dat vinden de tegenstanders niet fijn. Balbezit is dus redelijk in evenwicht trouwens, 52% voor Ajax. En het balbezit nu dus voor AZ via Rijnen aan de rechterkant van het veld. Ter hoogte van de middenlijn, Berens, krijgt een klein duwtje mee in de rug van Anita. Dat wordt de scheidsrechter van Boekel niet als overtreding gezien. dus krijgt Ajax nu na een periode van een minuut waarin AZ de bal rond speelde, de bal weer terug. Ook daar korte combinaties, maar ter hoogte van de middenlijn. Daar waar Ajax eigenlijk niet wil zijn, Aysati wordt nu opgejaagd. Kan onder druk van Maher de bal nog wel afleveren terug via Al de Wereld en Vertongel moeten dan plaatsen plaats. De voorin is een beweging bij Suleimani. Ook Jansen komt zich daar nu melden. Suleimani komt naar de bal toe. Suleimani terug naar Al de Ligion loopt door op de rechtervleugel. vleugel. Al de durft dat niet aan. Nu toch met een paas. Die is te hard. Ligion steekt het uh, been wel uit. Strekt zich helemaal. Maar hij heeft niet de de benen van allemaal. en Dus kan hij hier niet bij. Bal over de zijlijn. En uh, AZ neemt de tijd. Paulsen neemt uh, daar de tijd voor die ingooi. Bij uh, de assistent uiteraard in de buurt. Hij heeft nog heel wat meters te gaan voordat hij de middellijn tegenkomt. Maar doet dat met een mooie paas op Benschop. Die aardig duwels uitvecht met Vertongen. En dat nu met dat sterke liggen van hem. Benschop weer wint. Martens Met een mooie techniek. haalt de bal achter standbeen langs door. En nadat Ligion en Eno jagen krijgt AZ de ingooi. Omdat een van die tweede bal zijn laatste heeft geraakt. Opnieuw Paulsen nu 25 meter over de middellijn. Aan de linkerkant. Die zoekt... Na een aanbieding, die vindt die aanbieding bij Holmen. Holmen kaatst op Martens, Martens op Pauze. Pauze doet het ook weer mooi en technisch met een bal, net als Martens eerder, achter het standbeen langs. AZ laat de bal helemaal teruggaan En AZ is met nog een half uur te gaan toch op dit moment de baas in de Amsterdam Arena. Want Ajax komt er even niet aan te pas, geen kansen, niks niet. En dat is toch pijnlijk voor de ploeg van Frank de Boer. Als nu Benschop bijna bereikt wordt naar de lange bal, maar Sillis is er op tijd bij. En dan kan Ajax eens gaan denken, want voorlopig blijft het bij denken aan een nieuwe aanval. De tweede helft laat, want cijfers liegen niet, zien dat Ajax via Soleimani na dat doorkoppen van Sim de Jong één kansje gekregen heeft. En dat los van het doelpunt van AZ, Berens, nadat hij werd gestuurd, uiteindelijk door vertongen toch een behoorlijke mogelijkheid dacht te krijgen. En ook Benschop nog een enorme kopkans kreeg. Dus laten we zeggen, de verhouding gevaarlijke momenten is in de tweede helft ook 3-1 in het voordeel van AZ. Dat ook nu weer de bal heeft. Via de doelman, weliswaar. Esteban, opgejaagd. Nou ja, mag je dat wel zo noemen? Want Vertongen houdt eigenlijk op de rand van het staffengebied halt. Dan komt er een trap naar voren. Waar Maarten Martens ook wel met de hand leek het even. de bal kan controleren. Maar toch meegeeft aan Berend. Berend schiet en schiet een halve meter naast. Ik had de indruk dat Martens in het duel met Alderweer de bal met de hand meenam. En niet met het hoofd. Ja, ik uh, vraag me ondertussen af. Uh, hij krijgt de bal inderdaad een beetje op de bovenarm. Dus daar heeft hij geluk. Waarom Berens niet vijf stappen extra doet. Want nu schiet hij van een meter of 17. Iets buiten strafgebied, met zijn linkerbeen. Vertongen was volgens mij gezien in de achtervolging. En als Berens nog een stukje had doorgelopen waar Silas uh, bleef staan. Was de positie 1 op een veel kansrijker geweest. Nu is het een rolletje naast het doel en komt Ajax heel erg goed weg. Aan de andere kant, als de scheidsrechter het goed gezien had, had hij inderdaad Martens, want de bovenarm is ook Hens, moet terugfluiten. Maar Hens is voor Van Boekel lastig vanmiddag, want AZ heeft een cadeautje gehad. Zo vinden wij, na de bal op de arm bij Wereld, waar hij helemaal niets aan kon doen, kreeg AZ een strafschop benut door Elm. En daardoor de stand nu in Amsterdam Arena, 2-3 in het voordeel van AZ. Bal voor Elm. Die helemaal vrij staat op het middenveld. Jongen jongen wat een ruimte voor Elm. Die kan passen ook naar Benschop in het strafschopgebied. Laat de bal liggen voor Holmen. Aan de linkerkant van het veld kiest zelf positie voor de goal. Wat doet Holmen? Dreigt om te schieten. Toch een steekballetje. Ja die valt dan eigenlijk net weer tussen Elm. Het is een Benschop in. Het uitverdedigen van Ajax via Anita jonge, is heel slecht. Jonge, jonge. Die wacht zo lang tot dat er een van AZ in het strafhofgebied van Ajax. Als hij benen zijn been uitsteekt. En schiet daar dan de bal tegenaan. Zo hoor je het niet uit te verdedigen. De bal bezit weer voor AZ via Benschop. Die dan stuit op Vertongen. Die ook risico neemt. Door nog een speler van AZ, mooi Sander uit te kappen. Dat doet hij trouwens nu ook met Martens. Ja, en dat dus. doet hij ook nu nog met uh, Viergever. En dan wordt plotseling de deur wel opengezet. En komt er vanaf de rechterkant via Eriksen een voorzet. Die komt dan bij Solemani voor de voeten uit een hele moeilijke hoek. Kan die maar laat hij het over aan Isatti. Die wil dan geen voorzet geven ook. Zo houdt Ajax wel de bal. Maar heeft AZ weer genoeg mensen achter de bal en in het eigen straf Isatti op Janssen. Janssen met de steekbal die te hard is voor uh, Sulemani. Die kan er niet bij. Zo gaat het op en neer. Maar heb je toch het gevoel door uh, die situatie uh, anderhalve minuut terug... dat uh, Ajax een klein beetje de weg kwijt is. Het probeert het nu aanvallend wel. Heeft dat dan toch te maken met het uh, voortdurende opjagen van beide kanten. Heeft dat wellicht te maken met uh, de conditie... Die doorgaans het hele seizoen, welke tegenstander AZ ook treft bij de Alkmaar, dus beter is. Ik heb geen idee, maar Ajax moet in ieder geval doorbijten om ervoor te zorgen dat AZ de schade, dus de afstand, niet groter maakt. Nu geen overtreding van Pauze, ja wel een overtreding van Pauze op uh, Sulemani. Dat is een lelijke botsing geweest, denk ik, in de lucht. Maar Pauze snel gaat kijken bij Sulemani. Sulemani is hard terechtgekomen op zijn schouder. En uh, laten we hopen voor Ajax dat dat uh, geen vervelende gevolgen heeft... Voor de buitenspeler, want het is toch een vervelende klap, hoor, die hij daar krijgt bij het neerkomen, bij het terechtkomen. En de arm ligt ook langs het lichaam. En uh, Paulsen voelt aan het hoofd, heeft hij dan nog een kaart gehad uh, voor die situatie? Dat weet ik niet. Nee, hij krijgt een uh, vrij trap tegen. Ik denk dat hij zich daarom verbaast. In ieder geval ligt Sulemani, dat is voor nu de grote zorg. En wordt hij even getest om te kijken of het sleutelbeen nog wel helemaal heel is. Ik vind wel dat hij heel lompe duel in gaat, Paulsen. Dat... Uh... Helpt in ieder geval niet bij de situatie van Soleimani, van wie nu de linkerarm wordt gestrekt om te kijken of daar alle botjes nog op de juiste plek zitten. Uh, nou ja, gaat dat? Hij ligt in ieder geval nog, de arts is erbij, Paulsen loopt weg. Ik denk dat hij, dat heb ik ook niet gezien, dat hij nog een kaart gekregen heeft, maar dat zoeken we wel even op. Intussen. Soleimani staat weer, voelt nog maar eens aan de rechterschouder. Ik zei linkerarm was rechterarm en uh, loopt dan vervolgens naar de kant. Het zal, geen, het, zal, het zal geen breuk zijn, want dan, nee, nee, nee, dan dat loop je niet, uh, niet zo bij. Even de bandjes opgerekt. Uh, voorlopig zie ik nog niks van gele kaart. Maar goed, uh, Jansen vrije schop, bal weggewerkt door Paulsen. Soleimani langs de kant, wilde weer in, mag weer naar binnen, 11 tegen 11. Wel bezit voor uh, Ajax, dat uh, niet handig uitspeelt. Want het fluitsignaal dat u wellicht hoort door al het gil heen... gaat uh, over een buitenspel voor Vertongen, die daar ook boos over is. Want AZ stapt uh, rustig uit en uh, Soleimani en Paulsen sluiten vrede voor zover het oorlog was... Schouder gaat uh, wel weer verder. Zo geeft hij aan. Bezorgde gezicht zien wij bij De Boer. Die is gaan staan. Is ook nog een uh, bezorgde blik bij Verbeek. Of in ieder geval een Norse blik. Maar dat heeft wellicht niet zoveel met de stand te maken. Want dat kan hij ook zomaar hebben als het uh, ergens anders over gaat. Maar we zitten voor Ajax aan de rechterkant van het veld. Met Ligion die terugspeelt op zijn doelman Sillissen. Sillissen buiten zijn uh, strafklop gebeurt nu. Terwijl Eriksen naar de bal toe komt om hem... ...op te halen, maar wordt overgeslagen. Er ontstaat in zijn rug wat ruimte. Weer een kopduel van Soleimani die dit keer op de been blijft. Dan moet hij de bal van Siem de Jong meekrijgen. Dat mislukt. Siem de Jong loopt er wel zelf achteraan en heeft hem nog te pak ook. 17 meter van de goal. 1-2 met Ayslati. Past dat, past dat? Nee! Want de bal komt wel terug in de richting van de Jong. Die kan er ook nog wel net een voet tegen zetten. Maar zo onder druk van Etienne Rijnen... ...dat de ruimte om een echt krachtig schot af te vuren er niet meer was... Het balletje komt in de handen van de keeper. Eigenlijk zonder al te veel problemen opgevangen door Esteban. Die getrapt heeft ook. Is dit uh, voor AZ een fase van twijfelen als het gaat om doordrukken of toch uh, nu het wat meer op de verdediging gooien? Het is die lastige fase met die voorsprong. Als het uh, gaat om de klok. 23 minuten nog. 3-2 voor AZ in de Amsterdam Arena. En er komen zo meteen wat wissels aan. In ieder geval bij uh, Ajax staat Ousbilis klaar om in te vallen. Als Soleimani misschien dan toch te veel last heeft van zijn schouder om verder te spelen. Of zal het ijs Sati zijn die eruit gaat. Zal ongetwijfeld een van de twee buitenspelers worden die gewisseld gaat worden door de boer. Bal binnen gegeven richting Ligion. Maar Pauze gooit het lichaam ertussen. En dat doet hij zo goed dat AZ de doeltrap mag gaan nemen. Want Ligion had daar tegenover Pauze geen schijn van kans. Van Beek probeert nu aan zijn manschappen duidelijk te maken vanaf de zijkant. Dat ze wel ietsje verder van de eigen goal af mogen blijven. Want teruglopen betekent over het algemeen de problemen over jezelf afroepen. Nou niet zozeer dat dat gebeurd is al, maar ik denk dat Verbeek dat vreest. 22 minuten nog te gaan in deze wedstrijd als tenminste de stand zo zou blijven. Want het is 2-3 in het voordeel dus van AZ Martens, Benschop, Elm scoren voor AZ tussendoor. of eigenlijk. Eentje ervoor en eentje ertussen. Van Sim de Jong. Zorgde voor de twee ajax goals. Zo Ajax nu veel ontsnappen via de rechterkant. Soleimani wordt van de bal gezet. Opgevangen dan weer door Holmen. Holmen met uh, Ligion. Die goed verdedigt. De jongeling. De Amsterdammer. Hier geboren. Begonnen bij Sporting Noord. En nu dus uh, bij Ajax in de basis. In deze bekerwedstrijd. Waar 1-0 de linkerkant vindt. Jansen. Dit ziet er veelbelovend uit. Als Jansen paast. Ja, naar nou helemaal niemand. Want er waren drie ajax die naar binnen trokken. En dus laat Pauze die bal rustig uh, lopen. Dat is dus het probleem. De laatste paas bij Ajax, dat wil maar niet lukken. En zo kan AZ gaan denken aan een volgende ronde in de beker. oost gaat komen, AZ nog altijd de voorsprong In de Amsterdam Arena is het 3-2 voor de Alkmakers. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, de Graafschap Herenveer. En is er een volgende aanval? En hier zelfs nog een kans? Excelsior Nacht. Blijft een beetje hangen, die schiet hem drie. En Tente RKC. Moet nu gaan schieten op de Hij Probeert hem te plaatsen in de Verhoe. NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.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 De wonderlijke winterdeals van HP zijn gestart. Ondernemers profiteren van meer dan 100 euro voordeel op een complete mobiele werkplekoplossing. Tot 31 januari krijgt u een USB dockingstation, muis en toetsenbord cadeau bij een HP ProBook 4530 s met Intel Core i3 2330M processor. Koop snel deze wonderlijke winterdeal voor maar 599 euro via a hp Dit is Radio 1.